Marjan Koekoek met het NOS-journaal. De Rotterdamse korpschep Meiboom stapt op. Hij zegt dat hij niet de juiste persoon is om veranderingen in het politiekorps door te voeren... na de strandrellen in Hoek van Holland. In december bracht het instituut voor veiligheids- en crisismanagement een rapport uit over het strandfeest. Daarin stond onder meer dat de communicatie binnen het korps veel beter moet. Volgens het instituut stapelde politie, justitie en de gemeente Rotterdam fout op fout... Meiboom blijft aan als korpschef totdat zijn opvolger bekend is. NOS-directeur Gerard Dielissen wordt de nieuwe directeur van sportkoepel NOC-NSF. Hij volgt op Papendaal Theoflederus op, die op 1 mei vertrekt samen met voorzitter Erika Terpstra. Dielissen is directeur van de NOS sinds 2003. Daarvoor was hij onder meer hoofdredacteur van Studio Sport en het tv-programma Nova. In Egypte heeft de politie 13 leden van de belangrijkste oppositiepartij opgepakt. De moslimbroederschap is officieel verboden, maar toch bezet de partij sinds 2005 een vijfde van de parlementszetels. De parlementariërs hebben zich als onafhankelijke kandidaten laten kiezen. Met de arrestaties zouden de Egyptische autoriteiten willen voorkomen dat dat opnieuw gebeurt bij verkiezingen later dit jaar. De verkiezingen in Oekraïne zijn volgens internationale waarnemers eerlijk en democratisch verlopen. Regerend premier Timoshenko trok het verloop van de verkiezingen in twijfel omdat ze nipt had verloren. Ze beschuldigt haar tegenstanders van fraude en wilde uitslag aanvechten. Met 97% van de stemmen geteld staat de pro-Russische oppositieleider Yanukovych op 48,4% en Timoshenko op 46%.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 Daddy did things but she'd rather not talk about Is there hope in a hopeless world? You got a quarter for the homeless man Spare some change for a soldier before the war The prayers are not heard. Saturday's child don't want to go to Sunday school. Whatever happened? heel ja, positief liedje hoor van deze Paul Young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 Misschien herkent u de eerste tonen wel van dit nummer. Your Song, eigenlijk geschreven door uh, niemand minder dan uh, Elton John. Maar El Giro, hij brengt het ook perfect don't have much money but... You knew this say is that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 Heard me before. No, no, not before Once I have something I know won't deserve me I'm not alone I'm not alone anymore I'm not alone anymore Oh, once I can sing It's just run. You can't take it As long as I know I have love I can make it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 Eyes won't let me hide, cause they always start to cry. Yeah, yeah, cause this. Time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 waar ruwe wordt adem in geef het nu niet op adem in want ik wil je zo graag hier jij ziet niet de lichten maar ik weet dat ze ergens voor je schijnen hele grote, hele kleine Dat je dat ook nodig hebt. Jij wil gaat het dichten, maar ik weet dat je niet zo kunt verdwijnen, zonder tijning, zonder pijn, zonder iets van een gevecht.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 Voor de rest van mijn tijd. Zelf zo dom, zodat deze fabriek mijn lichaam opgebruiken kon. Ik rij naar huis vanavond, staren naar mijn hand. Spreek de wens uit dat mijn lieve meisje het beter krijgen zal. Dus maak ik alsjeblieft. Zolang als mijn lichaam het toelaat en nooit een man ontmoeten naar wie het grote geld gaat, dan is het ik en mijn werk voor de rest van de morgen, voor de rest van de middag. En ik weet, voor de rest van mijn tijd.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 Oh, Was al laat ik schrok van nacht. Midden in een droom kwam het besef. Met de passie sterven toe. Ik wil anders sterven, dus ik schreeuw en droom van eindeloze wegen. Links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 Guilty van bunny rate. See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 hij is eibels volk elsk en gramniedig, en erg gobboud den rook de vrijkuur. Hij is een zinnige poeter, en hij ga als een bisschop te keer. Maar als Pooske en Pengsten nou al boindag van, den je nam de koersen nooit meer. Als Pooske en Pengsten nou al boindag van. Den je om de koezen, nooit meer. Wie gij honger neemt en suiker, daar helpt ons om meer als een brug. Wie toen ook een hurrie omsteemt, rij het lay even op rug. Hij het niks op met de bongers, en een hand aan die geeft een vleer. Als Boske en Pinkston al op een dag valt, dan jeugd om de koersen nooit meer. Als Boske en Pinkston al op een dag valt, dan jeugd om de koersen nooit meer. Vak je het wel drijf meter voot zien zegen die jij nu al jongen en uit lijven als een bot, de wind wat krek noer zien ober. Hier oogt al den reentte de beer. Maar als pooske en pengsten op een dag van dan juicht man de kozen uit meer. Maaskorske en Pinkstern op dag dagval, en juist nam de koezen nooit meer. Tauw Hendrik Holm is de grauwpval, of donkruut zo achter het schuur. Het rijst in geen kiek over teunwerk, Ja vrouwge was lang nooit zo duur. Met kip, kap kogel gewoon kip, Vrouw ik wil komen nooit weer. Want als Boske en Pinkston al boindag valt, dan juichen om de koezen nooit meer. Als Boske en Pinkston al boindag valt, dan juichen om de koezen nooit meer. Iets van begrepen hoor, als Pasen en Pinksteren op één en een dag valt. Nou ja, en de rest, dat moet u van mij te goed houden. Mark Roussard Sorry.